Jan van der Putten met het NOS-journaal in hier open te trekken. Toen ze het raampje opendeed bespoot hij haar met een vloeistof... wat een brandende pijn veroorzaakte. Derks is een bekende van de politie in Oosterwijk. Hij is voortvluchtig. Het Amerikaanse creditcardbedrijf American Express moet gegevens over Nederlandse klanten delen met de belastingdienst. Dat heeft een Amerikaanse rechtbank bepaald. De fiscus wil er met die gegevens achterkomen of Nederlandse klanten de belasting hebben ontdoken. Uit een eerder onderzoek bij ruim 50 eigenaren van buitenlandse creditkaarten bleek dat meer dan de helft belasting ontdook. Vier buurlanden van Duitsland gaan hun krachten bundelen tegen de tolheffing die in 2019 in Duitsland wordt ingevoerd. In juni komen de verkeersministers van Nederland, Luxemburg, Oostenrijk en België bij elkaar om dat te bespreken. Vorige week werd het plan goedgekeurd om automobilisten te laten betalen voor het gebruik van de Duitse snelwegen. De Duitsers zelf worden gecompenseerd door lastenverlaging en dat wordt door de buurlanden als oneerlijk gezien. In Syrië zijn zeker 35 mensen omgekomen bij een gifgasaanval... dat meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. De organisatie bericht vanuit Groot-Brittannië... via een netwerk in Syrië over de oorlog. Volgens het observatorium voerden Syrische of Russische straaljagers aanvallen uit... op een plaats in het noordwesten van het land waarna mensen onwel werden. Syrië heeft altijd ontkend chemische wapens te gebruiken. Maar onderzoek door de VN toonde vorig jaar aan dat regeringstroepen de afgelopen jaren zeker drie keer chloorgas hebben ingezet. Dan nog het weer, vrij zonnig. Aan de Zeeuwse kust kan het grijs zijn. En in de loop van de dag komen er stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 13 graden op de Wadden tot 17 in Limburg. Morgen fris, met kans op een bui. Dit was. Het is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de Randstad is een uh, probleem met de Koenbrug in de A8... Amsterdam richting Zaandam. Tussen Oostzaan en Zaandijk nog drie kilometer. De rechterreishok is dicht. Op de N44 Den Haag richting Wassenaar ruim een kwartier vertraging. Tussen de aansluiting met de N14 en Wassenaar staat vijf kilometer. Tot zover de verkeersinfo. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM met nu Zandvoort uit Zandvoort. We de tijd van de leer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 Kom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Namens Mario Zandvoort en iedere dinsdagochtend neem ik u mee op reis terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Dat met alleen maar mooie en romantische muziek. En als opening hoor je natuurlijk onze herkenningsmelodie. Bloei, dames, met weet je nog wel hoe opname 1928. Het komen nu onder andere de Limburgse zusjes Auguste Laat, Roni Tober, Anja. Maar nu eerst de Fortuna's, met Buona Fortuna. Buona Fortuna, zij jij me za. Buona Fortuna. Buona Fortuna, die zomerna. Buona Fortuna. De rozen bloeiden en geurden zwaar. De sterren gloeiden. No. Wat geeft me even een spijt? Ik heb maar heel weinig tijd en ben mijn stem ook nog pijn. Toe geef me eerst maar een drop dan dansing. Ik heb een koffie van. Ik hou zo van jou. Dat is toch wat jij horen wou? Zoals een vroegere tijd. Zing, zing, zang, wat me inbremspijt? Ik heb maar heel weinig tijd en ben mijn stem is. ook nog kwijt. Toe geef me eerst zing maar een droppie, dan zing ik even een koppie van ik hou zo van jou. Dat is toch wat zing jij hoorde nou, zoals een vroegere nooit tijd. En straks zal de zon weer scheen. Zal de zon weer stijgen, want als wij beiden samen weer zijn, dan is het leven net als een sprookje. Waar altijd vreugde is en zonneschijn. Wat een troepen is ons duo is om op te schieten. Zet de kan van zo'n span. Nou echt genieten. Ieder die ons ziet zegt toch ze niet om op te schieten. Daarom gaan we in ons eigen belang. Maar na de nood uitgaan is maar zelden raak, maar al te vaak om op te schieten. Zeg, hebt u ons weet op uw tv graag op je zitten. Als, Als we dan nog krijgen een eigen show, geef dan je toestel cadeau. Daar is een apparaat, er toch niet staat om op te schieten. Een droevenis, is, droevenis, duo is, om op te schieten. Zeg nou eens pikant, nou kan, van zo'n span, van zo nou echt genieten. Ieder die ons ziet, die ons dan ziet, zeg toch subiet, zeg om op te schieten. Daarom aan, gaan we in ons eigen belang, maar na de, de nood uitgang, Het is bewaard, maar, zelf raad, maar al te vaak, maar al te vaak, om op te schieten. Zeg, hebt u ons, vee, hebt u ons te, op uw tv, op uw tv, graag als we dan nog krijgen een eigen show, geef, geef dan, dan je toestel cadeau. Toe. Toe. Daar is een apparaat. Het zit niet staan. Kom op, te schieten. Schieten. Schieten. Schieten. schieten, schieten, schieten, schieten, schieten, schieten. U hoort de muziek van Ronnie Tover, tezamen met Johnny Baars met de medley dat wel mooie nummers voor hun daarvoor Anja, maar ik heb me zo in jou vergist. Zandvoort uit Zandvoort bij de lokale omroep CFM Zandvoort. Deze week uh, hebben we niet mogen klagen over het weer. Hè? Het is redelijk mooi weer, dus uh, ja, er hoort natuurlijk ook een beetje vrolijke muziek bij. Straks een beetje zomerse klank. Nou ja, straks, zometeen, in 1936, van august te laat. Geboren in Tilburg op 16 september 1882. En overleden in Tilburg op 14 februari 1966. Hij was een Nederlandse zanger en eveneens humorist. In het begin uh, ontwikkelde hij zich via de amateur en talentenjachten tot humorist. En samen met zijn stadsgenoot Adrian van Ierland vormde hij een duo. En in 1910 maakte de laatheid van Ierland enkele plaatopnames. En vanaf 1911 ging hij solo verder. En u hoort hem nu met de hit uit 1936, zoals ik al zei. Auguste de met Breng eens een zonnetje. Het leven dat is geen pretje, ik weet er alles van. Ben je bedrukt, verzet je, maak er van wat je kan. Als je geluk wilt zoeken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 Ziet te zien, doet je toch goed. Vervul zo nu en dan de liefde wensen. Het spreekwoord zegt wie goed doet, goed ontmoet. Doe. Kun je wat overspannen? en laten leven, en daar komt het hier op aan. Kun je aan anderen geven? En doe het wel eens van. Breng eens een zonnetje onder de mensen, een blij gezicht te zien.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 Robin. Ik zag jou vanavond lopen met een ander Waarom, waarom heb je dat gedaan? Ik droomde al zo heel lang van een huis voor jou en mij En zag dan in mijn fantasie de meubeltjes erbij Nu zijn opeens die dromen stuk.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 Je kunt niet altijd zeggen wat je werkelijk voelt. Je bent bang dat je een fluit beslaat. Ja, mensen doen Je, je bent bang dat je een vlager slaat. Ja mensen, doen gewoon, doe al gek genoeg. waren Sandra en Andres met Als het om de liefde gaat. En daarvoor de Limburgse zusjes met Waarom. En de volgende formaat, zijn Arno en Gratje. Met over zijn zangduur dat in 1978 korte tijd succesvol was met het levenslied. Papa, ik zie tranen in jouw ogen. Nee, ik zie tranen in uw ogen, moet ik zeggen. En hoe hoort ze nu? Het Mami, ik breng u roos. Hier zijn Arno en Gratje. Voor het grafje van zijn moeder. Sneekt hij man wat heb misdaan? Waarom toch liet jij je jongen eenzaam op de wereld staan? Mami ik kan jou niet missen. Ben zo klein en zo alleen. Ik kan ergens liefde vinden. Waarom ging je van me?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 Hij zei: Manny is je jongen. dus u kunt ervan op aan. Dat zolang als ik zal leven, rozen op uw grafje staan. Mami, ik breng u rozen. Rozen van uw kleine man.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 Ik graag willen weten of zij weer zal dansen met mij, de vakantie zal zo weer komen.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 Naar Zandvoort uit Zandvoort. Alberti met Ga mee naar het strand. En daarvoor, muziek van de Zonshuis met Hey Maria Bonita. En de volgende dame is geboren in Leiden op 5 augustus 1919. En overleden in Hoorn op 23 oktober 1998. We hebben het over Maria Meri Cerverbe. en B. U kent haar natuurlijk kortweg als de zangeres zonder naam. En uh, ja, de lang was zij het uh, Nederlandse. Uh, de, de, het Nederlands song zei hetgeen naar de bijnaam Koningin van het Levenslied opleveren. En uh, de eerste gouden zing van de zangeres die verscheen in 1959. Ach vaderlief, toe drink niet meer. Het is de eerste uit een rij lange hits die de zangeres tot in de jaren 80 scoorde. Nu hoort het nu dat mooie nummer. Ach vaderlief, toe drink niet meer. De zangeres zonder naam. He's fine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 Ik zie graag Elvis, maar het liefste zie ik jou. oh oh oh, yeah. oh, oh, yeah. oh, oh, yeah. oh. Verde! Wees naar ZFM Zandvoort, de lokale omroep vanuit de badplaats Zandvoort... met het programma Zandvoort uit Zandvoort. Iedere dinsdagochtend, tussen 11 en 12, neem ik u mee op reis terug... in de tijd van de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. Zojuist hoor u Marta Wilmari met Lekker Troelijke. En daarvoor de Cocktail Sisters en de Noisemaker met Ik hou van Cliff. En de volgende dame is helaas overleden... Afgelopen januari, dat was 21 januari van dit jaar, Nederlandse actrice cabaretier en zangeres. En ja, uh, ze is geboren als Adela Maria Ameetman. U kent haar natuurlijk als uh, Adela Bloemendaal. U hoort er nu met de meisjes van de suikerwerkfabriek. Zoetigheid is niets voor heren, zo wordt dikwijls ons verteld. Maar ik wil u demonstreren dat het anders is gesteld. Dagelijks ziet men velen wachten, een groot fabrieksterrein. Die het snoepen niet verachten toch er dol op zijn. Want slaat de klok vijf uur. Dan roepen zij voor. Van de suikermerkfabriek en dat suikerwerk heeft wel eerder zin dus dan ben je altijd bij de uitgang van de suikermerkfabriek want de snoepjes van Jamin die pak je uit een beetje in ja ja, mondje open, oogjes dicht, Aha. al die fijne zoete dingen in een fleurig kleed gehuld dat zijn pas versnaperingen Waar een echte heer van smult, wordt hem elders snoep geboden, dan bedankt hij energiek. Maar hij laat zich geen zins noden bij de snoepfabriek, dus als Chamin zich sluit. Roept hij vol blijdschap uit, daar is Indy. Ah, de liefste meisjes van de suikerwerkfabriek. En dat suikerwerk heeft elke keer wel zin. Vista, ik, ik ga er met de uitgang van de suikerwerkfabriek. Want de snoekjes van Jamé, die pak je uit een je in. Humoristisch en toch leuk. Ah, ah, ah, ah. Ieder kan zich hier vermaken, zoals u begrijpen zult. Want men vindt er alle smaken, fraai beschilderd en gevuld. Maar ik moet u doen bemerken, dat er een gevaar in zit. Want bonbons en suikerwerken werken, schaden het gebied. Dus puzzel met beleid. Als gij uw aandacht weet, Anadine. zoete meisjes in de suikerwerkfabriek. Ook al zijn ze nog zo heerlijk in het begin. Ga niet te dikwijls naar de uitgang van de suikerwerkfabriek. Want de snoepjes van Jamin, die ondermijnen het gezin. Daar zijn de meisjes, en ja, de meisjes van de suikerwerkfabriek. En dat de suikerwerk heeft welke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 Ik ben voor mijn snor naar de dokter geweest. Hij voelde zo droog en s'avonds het meest. Hij zei: hou je snor nat in elk café en als je het goed hebt, dan ga ik met je mee. Laat me dan maar, laat me dan maar, laat me dan maar doen, laat me dan doen, laat me dan doen, laat me dan maar doen. Nou toch met jou, laten we dat maar doen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 RIO La Love it. Nico Haken, de is met La maar doen. Nou, voor die mooie plaats van Andel en Bloemendaal... met de meisjes van de Suikerwerkfabriek. En tot zover ook deze aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Als u denkt, ik heb een stukje gemist... of ik wil het nogmaals beluisteren. Aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 de middag... wordt het nogmaals herhaald. Ik wens u nog een hele fijne week, een fijn weekend... en misschien tot volgende week. Ik laat u achter, met zometeen nog Johnny Moes. misschien nog 3 tops als we het redden is hier in Ronnie Ronnie Tober, het Verboden Vruchten. Tot ziens! Een stewardess die pas in Amerika was, bracht de nieuwste lipsticks mee. Voor elke dag een andere smaak en haar tas, dat leek een lang geen gek Ze smaakt naar kersen, kersen. sinaasappels, cola, cola. pepermunt, karamel, Peper karamel.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 u begrijpt, ik heb dat meisje meteen aan mijn oude huns voorgesteld. En toen mijn vader vroeg, wat is er voorheen? Heb ik hem uitgevrijd verteld. Ze smaakt naar kersen: kersen. Sinaasappel. sinaasappel, cola, pepermunt, karamel, ananas. ananas. Maar ik zeg er wel bij verborgen. We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 Voor iedereen maar niet voor mij, voor iedereen maar niet Heeft de benen genomen, nou staat Jan er niet al te best voor. Want hij heeft zeven bloedjes van kinderen, heel de dag vragen zij hem in voor. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van...